Mark Visser. 10 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De werkloosheid is in de maand augustus verder gestegen. Er kwamen 4000 werklozen bij, waardoor het totaal nu uitkomt op 514.000, zegt het CBS. En dat is 6,5% van de beroepsbevolking. Economie-redacteur André Meijema. We zitten dus al sinds 1996 met meer dan een half miljoen mensen zonder werk. Dit sport weer met het voorspellingen van het Centraal Planbureau, het CPB... die op Prinsiedag naar buiten kwamen. Want het CPB verwacht dat de werkloosheid dit en volgend jaar nog verder zal oplopen... omdat de economie kwakkelt, bedrijven het moeilijk hebben en er meer faillissementen zijn. Het CBS zegt ook dat de Nederlandse consument deze maand... iets minder somber is over de economie dan in augustus. In heel India wordt vandaag gestaakt tegen een verdere opening van de markt voor buitenlandse bedrijven. Fabrieken, scholen en winkels blijven dicht en er rijden veel minder treinen en bussen. De oppositiepartijen en vakbonden hebben tot de staking opgeroepen. Ze verzetten zich tegen plannen van de regering om buitenlandse supermarkten en andere bedrijven toe te staan om winkels in India te openen. Tot dusver mochten buitenlandse ondernemingen alleen hun producten verkopen aan de Indiaanse detailhandel. Volgens premier Singh zal de hervorming de Indiaanse markt opschudden, zodat de economische neergang wordt gekeerd. De tegenstanders waarschuwen dat grotere concurrentie van buitenlandse bedrijven de Indiaanse economie juist kapot maakt. In België is de nummer twee van de radicale moslimgroepering... Sharia for Belgium opgepakt, schrijft de krant De Standaard. Issam C. werd gisteren gearresteerd na een huiszoeking. Hij is meteen voorgeleid op verdenking van aanzetten tot haat... en geweld tegen niet-moslims. Volgens de rechter zijn er voldoende aanwijzingen dat C. een van de leiders was van het protest afgelopen zaterdag in Antwerpen... tegen de Amerikaanse anti-islamfilm Innocence of Moslims. protest van zaterdag leidde tot rellen in de wijk Borgerhout... waarbij... 230 mensen werden opgepakt. Op een militaire basis in Afghanistan heeft een Britse militair een baby gekregen. De vrouw zegt dat ze niet wist dat ze zwanger was. Volgens het Britse ministerie van Defensie maken moeder en zoon het goed. De vrouw is sinds maart gelegerd in de provincie Helmand... en ze beviel naar klachten over buikpijn. Volgens de BBC is het voor het eerst dat een Britse militair aan het front is bevallen. Het weer dan. In het noorden komen enkele buien voor. In het midden en zuiden is het overwegend droog met af en toe ruimte voor de zon. Bij matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind wordt het niet warmer dan een graad of 17. ANWB Verkeersinformatie. De files uit de ochtendspits zijn bijna allemaal opgelost. Bij elkaar staat er nog 34 kilometer file. Wat langere files nog op de A8. Zaandam richting Amsterdam bij het knooppunt Koenplein 4 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Kadoelen en knooppunt Koenplein 3. Een aanrijding was er op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Nieuwebrug en De Meer 11 kilometer. Net zijn alle reisrook weer vrijgegeven. En op de A13 Den Haag Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein staat 3 kilometer... Is alfabet een logische naam voor een leasemaatschappij. Absoluut. Om de simpele reden dat alles helder is bij alfabet. Van A tot Z om precies te zijn. Dit was de A uit het alfabet van Alfabet Auto Alphabet Autolease. Alphabetautolease.nl Verrassend voorspelbaar. Cliff, we blijven maar klachten krijgen over die verkeerde leveringen. Wat moeten we daar nou aan doen? Nou, gooi er gewoon even een viruskennisje overheen. En aan de achterkant ermee iets afsluiten met een firewall. Uh, Oké, okay. uh, als dat niet werkt. Als het echt niet anders gaat, controle altijd. Als systeembeheerder rek je het niet met systeembeheerder alleen. Bij kwesties rondom leveringen bijvoorbeeld. Daarom is er DAS. Wij zorgen ervoor dat u uw leveringsvoorwaarden goed op orde heeft. Kijk op das.nl slash ondernemer of bel uw adviseur. DAS. Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Picardi wil graag uw aandacht.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 Alles op één verzamelfactuur en bij ieder tankstation kunnen tanken. Vraag ook die pas aan op www.mkbbrandstof.nl. Deze kerst kiezen uw medewerkers met de vvv cadeaubon zelf hun kerstcadeau. Want de vvv cadeaubon is onbeperkt geldig... en te besteden bij 23.000 winkels, pretparken en goede doelen. En gaat u nu naar vvvcadeaubonnl slash zakelijk... dan maakt u kans op een vvv cadeaubon ter waarde van 250 euro. Deze kerst de VVV cadeaubon. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland Sven Kokkelman. Doorrijders na een ongeluk worden zelden of nooit gepakt. De jeugdwerkloosheid is opnieuw gestegen. Drie jaar lang. Elke dag een schadevergoeding van 20 euro vanwege slechte wandelpaden. Zometeen contact met een burgemeester in België. In de rij staan voor de bakker kan levensgevaarlijk zijn in Syrië. If you no have bread, because you have uh, I'm hungry. Ja, zonder brood. <lacht> we hebben we honger?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 De jeugdwerkloosheid, dames en heren, loopt op. Terwijl demissionair minister Henk Kamp van Sociale Zaken geen taskforce. Dat doen we zometeen. overigens. Uh, automobilisten, daar gaan we mee beginnen. Automobilisten die doorrijden na een ongeluk met slachtoffers... worden bijna nooit vervolgd van de 1100 incidenten... die jaarlijks in Nederland plaats hebben. Komen er slechts enkele tientallen voor de rechter. Jelle Smits van het Waarborgfonds Motorverkeer. Goedemorgen. Goedemorgen. 1100 incidenten per jaar waarbij de dader doorrijdt. Dat zijn er drie per dag. Klopt. Dat is toch wel een markant feit. Ik denk dat het ook niet heel erg bekend is dat het op deze manier gebeurt. In deze frequentie. Uh, maar misschien is ook niet bekend dat er een waarborg van ons motorverkeer is. dat slachtoffers ook in die situatie van dienst kan zijn. Ja. Even terug naar de cijfers. Vorig jaar kwamen slechts 63 van de 1100 automobilisten. die doorreden na een ongeluk voor de rechter. Hoe kan dat zo weinig zijn? Uh, in heel veel gevallen zullen er ook geen sporen zijn. Je moet je voorstellen als je in een donkere auto wegrijdt en men weet alleen dat het een donker voertuig was. Ja, dan kan de politie daar ook niet zo heel veel meer mee doen, kan ik, uh, kan ik zien. Ja, met andere woorden, we kunnen er niks aan doen. Uh, tot op zekere hoogte zullen we het hebben aanvaarden. Er zijn misschien wel andere maatregelen te nemen die toch wel uh, deze cijfers wat omlaag kunnen brengen. Wij denken aan het terugdringen van het onverzekerd rijden. Uh, omdat een aantal van de doorrijders uh, misschien ook wel onverzekerd was. Ja, maar zou het niet zijn omdat ze misschien gedronken hebben of in paniek zijn dat ze iemand hebben aangereden? Ook. Er zijn natuurlijk verschillende redenen. Misschien geen rijbewijs. Maar iemand die in paniek is, die heeft altijd nog 24 uur de tijd om na het ongeval zich alsnog te melden. Ja. Dus dat is niet het beste uh, argument. Zouden mensen weten dat als je doorrijdt naar een ongeluk... dat je je binnen 24 uur moet melden bij de politie... en als je dat niet doet, dat je een boete riskeert van 7800 euro... en drie maanden celstraf, laten we zeggen als er geen letsel uh, bij uh, gevallen is? Ik vrees dat het onvoldoende bekend is. Ja, maar het is toch ook een kwestie van fatsoen om gewoon even te stoppen... als je iemand van zijn fiets rijdt of uh, anderszins? Absoluut, absoluut. Wij merken dat uh, de slachtoffers die wij ontmoeten... het vaak erger vinden dat ze aan hun lot zijn overgelaten... ...dan dat ze een bepaald uh, letsel hebben opgelopen. Dus het, het hulpeloze achtergelaten worden laat echt wat diepe littekens bij mensen achter. Ja, dat lijkt mij ook. Uh, wat zouden we nog wel kunnen doen dan met z'n allen om te voorkomen dat mensen te vaak doorrijden? Uh, ja, dat is een goede vraag. Wij gaan er vooral over om de gevolgen uh, te, te, te verzachten... Uh, maar misschien is het toch goed om, om nog wat meer aandacht te geven voor die, uh, die straffen... en ook nog meer aandacht te geven aan wat het voor slachtoffers betekent. Dus een overheidscampagne? Ja, ik weet niet of dat een campagne moet zijn. Nou, hoe wou je het dan doen? Uh, ik kan me ook voorstellen dat bij, bij, bij rijopleidingen bijvoorbeeld... er aandacht wordt besteed aan, aan, aan dit soort fenomenen. Ja. Ja, dat uh, ook, ook, ook bij, bij, bij de theorie die men leert dat ook dit soort onderdelen... het verzekerd zijn... Het, uh, uh, het, het, het melden van schade, dat, dat zijn allemaal elementen... die iedere bestuurder natuurlijk tot zich zou, uh, zou moeten krijgen. Goed, en de mensen die dit nu in de auto hebben gehoord... waarschijnlijk ook Jelle Smits van het motorverkeer ik Dank u wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Dan nu toch de jeugdwerkloosheid, want ik zei het al, die loopt op... terwijl demissionair minister Henk Kamp van Sociale Zaken... geen taskforce jeugdwerkloosheid meer wil. Moet er wel iets gebeuren? Hans de Boer, voormalig voorzitter van MKB Nederland... en van die taskforce jeugdwerkloosheid. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kommerhoff. Nou, de jeugdwerkloosheid is dus weer gestegen. 108.000 jongeren van 15 tot 25 zijn werkloos. Dat waren er 26.000 meer dan een jaar eerder. En vooral de volgende zin bij het Centraal Bureau voor de Statistiek is alarmerend, vind ik. Namelijk het aantal werkloze jongeren dat geen onderwijs meer volgt... is relatief sterk toegenomen. Uw reactie? Nou, het is te verwachten. Als de economie slecht is, dan zijn de jongeren daar als eerste de dupe van. Dat zie je nu ook. Um... En ja, er zijn altijd twee redenen, de twee hoofdredenen die bepalend zijn voor de jeugdwerkloosheid. Dat is dus die economische groei. En dat is in de tweede plaats uh, de kwaliteit van het beroepsonderwijs. En op die beide punten moet het nieuwe kabinet, dat nu in de stijger staat, naar mijn smaak uh, heel hard aan de slag. Ja. Dus, nou, er zijn mogelijkheden, dat, en dat heeft het vorige kabinet laten zitten, om buiten de rijksbegroting om stimulerend actief te zijn voor de economie buiten de rijksbegroting, om, dat kan bijvoorbeeld door zeg maar de koopwoningen te stimuleren en dat kan ook door bijvoorbeeld de pensioenfondsen te vragen wat zeg ik, te pressen om meer geld in te zetten in de Nederlandse economie, wel tegen een fatsoenlijk rendement maar dat kan, nou dat vind ik dat moet erin en een goed beroepsonderwijs is van groot belang het barst van de Goede initiatieven in het beroepsonderwijs, maar het wordt nog niet omgezet in uh, ja, een echt goed beleid. Nee. Wat voor beroepsonderwijs bedoelt u dan precies? Nou kijk, wat je nu ziet is dat uh, heel veel jongeren kiezen vakken uh, waar ze uh, nooit mee aan de slag komen. Dus ze willen allemaal uh, zeg maar fitnessinstructeur worden. Nou, dat, uh, dat gaat niet. Terwijl uh, de techniek en de zorg, en daar is werk, ja. dat zijn richtingen, daar wordt veel te weinig aan gedaan. Ja, maar ja, we hebben de LTS-zwakstroom afgeschaft, hè? Nou... Ja, we hebben hele goede initiatieven in Nederland, waaronder mijn eigen vakcolleges. Die zijn zeer succesvol. En het zou goed zijn als het nieuwe kabinet zou zeggen van nou, alle flauwekul aan de kant. Het gepraat is over en we gaan die succesvolle nummers die gaan we standaard maken in Nederland. Ja. Nou, als je dat doet, dus je doet een paar acties om de economie te stimuleren... en je verbetert het beroepsonderwijs op basis van ervaringen met goede, goede initiatieven... dan kan je binnen die twee kaders kan je extra aandacht geven om jongeren... ...aan de slag uh, te helpen. En dat hoeft geen taskforce te zijn. Dat nee, ben ik wel met uh, Henk Kamp eens. Uh, we moeten niet naar oude middelen teruggrijpen. Nee, want hij zegt succes, ook... Of... ...we gaan niet opnieuw doen wat in het verleden is gedaan. Er is toen nee. veel uh, uitgegeven... ...en dat geld is nu niet beschikbaar. Nou, dat is niet waar... ...want mijn taskforce heeft heel weinig geld gekost. Slechts een paar miljoen euro's. Maar het punt is... Uh, ...je zet een organisatieje neer... ...dat was toen ook met die taskforce... ...die, die gaat even door uh, roeien en ruiten... En uh, gedurende twee, drie jaar. En ja, dat, uh, dat wordt niet door iedereen even sympathiek gevonden, zou ik maar zeggen. Nee. Maar um, het heeft toen wel gewerkt. Ik zou het niet opnieuw willen bepleiten, want je krijgt er ook een hoop vijanden door. Maar niks doen vind ik ook geen optie. Dus nee. ik vind wel dat men de hand aan de ploeg moet slaan. En dat men niet op een laffe manier erover moet praten... en vervolgens niks doen of alles wegdecentraliseren naar de gemeente. Nee. Goed. Um, tegelijkertijd hoor je vanuit de politiek ook wel mensen die zich hier zorgen over maken... maar daar dan altijd bij zeggen... gelukkig valt het in Nederland nog mee en is het nog niet zo erg als in Spanje... bijvoorbeeld, waar de helft van de jongeren werkloos is. Ja, dat is helemaal drama. En wat dat er gaat, ja, je moet je zegeningen tellen. Maar het loopt op. En uh, ja, je zit nu toch weer boven de 100.000 jongeren. Het is minder dan in de tijd toen mijn taskforce actief was... Ja. Maar ja, waarom zou je nou wachten totdat het nog weer verder oploopt? Dus ja. ik, ik zou er wel voorstander van zijn. En, het is, en ik weet dat heel Nederland denkt positief over dat soort zaken. Als je niet een praatgroepje inricht... Maar een aantal acties bedenkt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen samen met het UWV, samen met het uitzendwezen. Waarbij je zegt van jongens, we gaan er eens even power op zetten. En we gaan proberen toch die jongeren een steuntje in de rug te geven. Ja, en de enige haast is wel geboden. Want jongeren die te lang niet aan een baan komen... die zijn eigenlijk afgeschreven voor de arbeidsmarkt, hoor ik altijd Dat, dat is zo, ja, dat is zo. Want als ze een jaar werkloos zijn... en vervolgens komen weer nieuwe jongeren op de arbeidsmarkt die van school afkomen... dan heeft de werkgever de neiging om zeg maar, die nieuwe jongeren die net van school afkomen en nog niet werkloos zijn geweest, voorkeur te geven... boven die jongeren die een jaar lang aan de kant hebben gestaan. Juist. Goed, haast is dus wel degelijk geboden. Ja, en het is ook een, een mooi issue... Uh, waar je zeg maar, als samenleving kunt laten zien... en uh, dat, dat verbindt links en rechts... Je kunt laten zien van, eens, wie de jeugd heeft in de toekomst en we gaan die jongeren helpen. Dus ja. het, het zou niet een besmet onderwerp moeten zijn. Nee. Je zou moeten zeggen van jongens laten we er het beste van maken. En wat ik u net zei, ik zeg ja. het nog een keer, ja. er zijn mogelijkheden om zonder de rijksbegroting te belasten, de economie een stimulans te geven en het beroepsonderwijs een kwaliteitsimpuls. Dat is mogelijk. Goed, dat hebt u uitgelegd. Ja. Ik dank u zeer Hans de Boer, voormalig voorzitter van MKB Nederland en van de taskforce jeugdwerkloosheid. Graag gedaan, meneer Kogelman. The problem is the lack of ammunition. De strijd in Syrië wordt steeds heviger. It is not the lack oh, ammunition. Yes, uh. Hoe houden de mensen het vol? En wat zijn de dilemma's? We are interested in staying here in Halipo. Deze week in Cairo Goedemorgen Nederland. Hans-Jaap Melissen met angst in Aleppo. Het is een big, big kan dodelijk zijn. In Syrië dan? Meerdere bakkerijen zijn door de straaljagers aangevallen. Op het moment dat daar lange rijen stonden te wachten. En toch werken de bakkers in het rebellengebied gewoon door. Zag Hans-Jaap Melissen in een plaats dicht bij Aleppo. overgrote meerderheid van de winkels is dicht. Overal rolluiken ervoor. Al dan niet beschadigd door kogels of explosies, maar één plek, een belangrijke plek, staan wel mensen in de rij om iets te kopen. Een gat in de muur met tralies, iedereen verdrinkt zich ervoor, en het is de winkel van de bakkerij, de winkel van de fabriek. Direct aan de poort van de fabriek kun je brood kopen. How long has he been waiting for his bread? Zestien. Twaalf jaar. Mohammed heeft twee uur in de Branden de zon gestaan voor een paar zakken brood. Het zijn grote, ronde pannenkoeken om te zien, eigenlijk. Een lokale SCV-wagen passeert nu. Een pick-up truck vol met allemaal kleine spulletjes: van vliegenmappers tot bestek. Is het brood nu veel duurder dan voor de oorlog? No, the same. same. Same. Ja, really? ja. ja de same. Uh, expensive now. They like uh, a diesel, okay. benzine, like a double. Het brood volgens het jongetje van 12 is dus dezelfde prijs als voor de oorlog. Maar benzine diesel uh, vertelt Ahmed dat is allemaal verdubbeld in prijs sinds de oorlog. Zo, okay, okay. so, is uh, very young to drive a motorcycle. Ja, yeah, there is someone die younger yeah? yeah, is. I don't uh, know how I drive this. Pre-Syria, ja. Yeah. Yes. Yeah. Achmed uh, weet zelf niet hoe hij een motor moet rijden, maar je ziet hier allemaal jongetjes uh, voorbij komen op motoren. Nou ah ja, ook net uh, tien of twaalf. Kan allemaal in, uh, in het vrije Syrië. Hour, hour. Een volwassen Mohammed is erbij komen staan. Ja, de Mohammed is geen gebrek hier. En die zegt, ja, we hebben wel elke dag hier brood. Alleen de wachttijden verschillen tot een, van een uur tot yes, yes, yes. vier uur. En wat al deze mensen graag zouden willen, maar niet mogen, en wij mogen het wel, is naar binnen het terrein op. Het ruikt heerlijk. Aan de achterkant van de fabriek staat een hele grote vrachtwagen... gevuld met zakken meel, die worden nu uitgeladen. Radio, radio, radio. No, camera. Ik hou de microfoon een beetje lager, maar er ontstaat een discussie tussen mijn tolk... en de man aan het begin van de hal waar het brood gebakken wordt. Ja, no problem? Ja, hij zei, no problem for the mic. My only radio, ja. Yeah. Take a picture, no. Yeah. no. You know, some meek. Zambique... Als ze weten waar dit een plek is voor hun brood, hebben ze een schild. Het probleem is dus inderdaad dat ze bang zijn voor die vliegtuigen van Assad. Dat als die doorhebben dat hier een bakkerij is die de overgebleven bewoners van het voedsel voorziet, dan eh, worden ze gebombardeerd, zijn ze bang voor. Maar... Zou dus niet al lang al weten de mensen van Assad dat hier een bakkerij is. Ja, they know, but they don't know who is working here. Oké. Okay. Ze gaan er, waarschijnlijk ten onrechte denk ik, dan vanuit dat de mensen van Assad wel weten dat dit een bakkerij is, maar dat ze niet weten dat die werkt. Ja, de rij buiten kun je duidelijk vanuit de lucht zien. Er zijn al meerdere bakkerijen uh, in deze buurt en in Aleppo uh, gebombardeerd. Juist die rijen ook. Een jongen ja. doet de broden razendsnel in plastic zakken. Even tussendoor. Bent u bang voor bombardementen? Ga je even zien Ik Dat gaan we Maar we mijn lichaam niet. Ik heb alleen maar ontzag voor voor God, voor Allah. Een antwoord dat je vaker hoort trouwens. Terug naar buiten staat Mohammed nog steeds, de volwassen Mohammed. Bent u nooit bang dat hier ja, ook vliegtuigen gaan bombarderen op specifiek een rij voor een bakkerij, zoals er ook in Aleppo gebeurd is? Yes, sometimes this. Sometimes you have this. You are afraid it will happen here? No, because you have one here, this. Ja, het gebeurt inderdaad. We kijken ook naar de lucht, maar het gaat al meer dan een jaar zo dat we bang moeten zijn. En dan ga je er dus blijkbaar aan wennen. Because why? He make verify, not here. Heel veel mensen die ik hier spreek, die hebben een soortzelfde theorie altijd dat het eigenlijk bij hen voor de deur niet gaat gebeuren. En dan zegt deze man ook, ja, ik zie eens vliegtuigen, maar die bombarderen dan verderop en uh, hier zijn we veilig. Nou, dat is inmiddels al een paar keer gebleken dat het niet zo is. Maar hij zegt ook, ja, na een jaar altijd maar bezig zijn met dit soort zaken. Je leeft gewoon door en je hoopt dat het niet op jou valt. Because you need bread every day. If you don't have bread, because you have, I'm hungry. Ja, zonder brood hebben we honger. So. So. Morgen in het laatste deel van de serie Angst in Aleppo keren we terug naar de frontlinie. For me, I will stand here. I will stay here till I die. So, no question: should I stay? Should I go? No. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de Kairo. Goedemorgen Nederland. Kairo.nl. Straks duur grapje voor de burgemeester van het Belgische Haaltert. 20 euro per dag betalen vanwege de slechte wandelpaden in het dorp. Eerst nu het ochtendumeur. Henk Spaan. Dinsdagavond vloot tijdens de wedstrijd Borussia Dortmund tegen Ajax... de Italiaanse scheidsrechter Paolo Taliavento ten onrechte voor de overtreding van een speler van Ajax. Althans, de verslaggever van Sport1 vond de beslissing niet terecht. Hij verwees voor de oorzaak van de vermeende partijdigheid... van de scheidsrechter naar het verleden. Italianen en Duitsers, dat klikte altijd al goed, zei hij. Ik zag meteen een serie spotprenten voor me om de uitspraak te adstrueren. Prenten van Duitsers met hakenkruizen op hun blote armen getatoeëerd... en Italianen met Mussolini-buiken die elkaar seksueel bejegenden... Ze waren allemaal naakt, zoals te doen gebruikelijk in spotprenten. Anissen en geslachtsdelen zijn in spotprenten van oudsher... de meest prominent in beeld gebrachte lichaamsdelen. De Duitsers organiseerden geen koperstakingen tegen Nederlandse kaas... en Italië stopte niet met de import van snijbloemen uit Aalsmeer. De paus zal blijven bedanken voor de bloemen. Ondanks die opmerking, Italianen en Duitsers, dat klikte altijd al goed. Hij had geen gevolgen. En niet omdat de Duitsers en de Italianen zoveel respect hebben... voor de vrijheid van meningsuiting. Ze namen de verslaggever niet serieus... voor zover ze al van zijn bestaan en opvattingen op de hoogte waren. Ik denk dat Hassan Nasrallah, die Amerikaanse creep... met zijn domme filmpje, ook niet serieus neemt. Zo dom is een leider van Hezbollah, echt niet. Wel zag je het filmpje als een mooie aanleiding... om weer eens lekker tegen de imperialisten van de VS... en in hun kielzog Israël tekeer te gaan. Van public relations hebben leiders van de Hezbollah namelijk wel veel verstand. Ik word een beetje moe van al die would-be-filmmakers... en cartoonisten met hun anussen en geslachtsdelen. Ja hoor, moslims worden heel snel boos. Ja hoor, dat is een schande. Maar trap eens een andere open deur in. Met je anussen en je geslachtsdelen. <lacht> Henk Spaan. Morgen, het van Francisca Dresselhuis. After you've gone, and left me after you've gone, no Someday, when you grow lonely, your heart will break like mine only after you've gone, After you've gone away That left me crying After you've gone There's no denying You'll feel blue You'll feel sad You'll miss the dearest pal That you've ever had There'll come a time Don't you forget it There'll come a time When you'll regret it Someday When you'll grow lonely Your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away. After you've gone, in de versie van Jamie Callum. Voor half elf precies, dames en heren. U luistert naar de Karo op Radio 1. De gemeente Haaltert, dat is in België, stort al ruim twee jaar elke dag geld op de bankrekening van een inwoner. Reden: de beroerde staat van de wandelpaden in het Belgische dorp. Roger Koppens, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. U bent uh, burgemeester van de gemeente Haaltert. Wa waarom, waarom stort u elke dag geld op een rekening van een niet nee, elke dag. Uh, er is eenmaal een bedrag gestort over een langere periode dat die liep en dat is uh, 20 euro per dag inderdaad uh, voor elke voetweg waar de gemeente mee in overtreding is. Ja, maar uh, Wat is er in... aan de hand met die wandelpaarden bij u dan? Uh, wel het is zo dat uh, die persoon uh, een klacht ingediend heeft uh, tegen de gemeente omwille van het feit dat een aantal oude voetwegen die niet langer in gebruik waren, eh, niet door de gemeente onderhouden werden en niet eh, werden opengesteld voor wandelaars. Meer bepaald dan voor hem. Eh, het is zo dat eh, er in 1841 in België een atlas van de buurtwegen is opgemaakt en een daarbij horend, eh, horende wetgeving. Nee, natuurlijk, dat dateert van 1841 en uh, ondertussen is die wetgeving uh, inmiddels al ver voorbij gestreefd en is eigenlijk nooit aangepast aan, het hedendaagse, aan de hedendaagse problematiek. Ah. Het is ook wel zo dat uh, ja, uh, een aantal uh, van die oude voetwegen in onbruik zijn geraakt. Opwille van het feit dat het allemaal kleine verspreide wegjes, waar, wegjes waren tussen allerlei uh, perceeltjes grond van kleine eigenaars. Ja. Die dan perceeltjes inmiddels verkocht of verhuurd hebben aan landbouwers die het dan gewoon in hun grond mee inpalmen zodanig dat ze dus een groot veld of een grote weide hebben. Ja. Uh, meneer Beekman die, die eist nu op basis van de Atlas der Buurtwegen van 1841 he, dat die landbouwers al die kleine voetwegjes terug zouden openstellen en uh, ja, in weide de, de afspanningen verwijderen en dergelijke meer. Ja. Die, uh, die meneer is dat een, een wandelaar of niet? Uh, hij doet zich voor als wandelaar, maar uiteindelijk uh, hebben we hem echt uh, in een wandelclub nog nooit zien wandelen. Hij is ook niet aangesloten bij een wandelclub, voor zover we weten. Ja. Uh, maar dus, het, het is... dus het gaat hier om iemand die niet wandelt, die een klacht bij u neerlegt over weggetjes die al, al, al, al tijden niet meer in gebruik zijn, op basis van een oude wet uit 1841 en een atlas die al uh, bijna niet ja, meer bestaat. Ja, inderdaad. Hey, want het is wel zo absurd geweest dat een aantal jaren geleden... Uh, er een oude hoeve die meer dan 100 jaar op een bepaald perceel stond, uh, waar midden uh, door een uh, voetweg liep volgens de atlas der buurtwegen. Ja. Uh, een persoon koopt dat stuk grond met die hoeve daarop uh, aan. Ja. Hij breekt die hoeve af en dan wil hij er terug opbouwen en dan zegt meneer Beekman stop. Uh, hier kan het niet, hè, want er loopt een voetweg door van 1841. Ja. Dus wat absurde zaken, uh, ja. ja. Maar ja, u hebt inmiddels 23.000 euro betaald aan deze meneer. Uh, ja, was het dan niet klopt. slimmer geweest om dat weggetje even te repareren? Wat ligt? Was het niet handiger geweest om dat weggetje uh. even te repareren? Dat uh, na een aantal jaren dat een voetweg niet in gebruik meer is, ja. er uh, in België een verkrijgende verjaring ontstaat. Ja. Dat betekent na 30 jaar, eh, als de eigenaar kan aantonen dat die voetweg in 30 jaar niet gebruikt geweest is, nee. eh, dan bekomt hij een uh, uh, verkrijgende verjaring. Maar nu, hoe kan het dat, dan dat de rechter al in 2008 bepaalde dat wel, we binnen vier maanden de wandelpaarden weer op orde moesten hebben, op straffen van een dwangsom? Wel, wel, uiteindelijk is het zo dat uh, die verkrijgende verjaring... ...we hebben al die mensen uh, voor de rechter gedachtvaart. Ja. Uh, maar ja. dat moet nu één voor één onderzocht worden. En uh, dat zijn er een tweehonderdtal die aangeschreven zijn. Ja. Want we hebben op onze gemeente 128 uh, kilometer voetwegen... Uh, ...over 208 uh, voetwegen verspreid. Ja. Maar het lijkt mij dat de hele procedure en het uitbetalen van de dwangsom... Uh, ...u uiteindelijk meer geld gaan kosten dan een, een, een, een karretje met wat asfalt die kant op te sturen. Ja, maar, maar het gaat hem niet over een karretje met asfalt de kant op te steuren. Het gaat er hem ook over dat je moet kunnen aantonen ten overstaan van de inmiddels verkrijgende... Uh, door verjaring verkrijgende eigenaars en ja. dat je dat moet kunnen aantonen dat je ja. hen geen schade toebrengt ja. en dan zou het de gemeente nog heel wat meer kosten ja. je moet begrijpen als wij daar midden in een weide zomaar een strook van één meter gaan asfalteren over een ganse lengte en uiteindelijk haalt die persoon dan voor de rekbank gelijk dat hij de voetweg wel verkregen heeft ja. door die verkrijgende verjaring ja. dan is de, is de gemeente weer in de fout getreden en ja, dat, dat, dat kunnen wij ook niet en dan, ja. Ja. dat zal ons dan echt meer kosten Goed. Het van ik... de hele zaak. Is heel kort. Dat... Hallo. Ja, u kunt er heel lang over doorpraten, hoor ik. Mm. En u bent uw stem ook bijna kwijt, want u hebt er heel lang over gesproken. Maar we zijn door de tijd heen. Ah, goed dan. Uh, maar ik dank u zeer voor uw ja. toelichting en sterker oh. met de uh, hele situatie rondom die wandelpaden. Ja, oké, okay, ja. Roger Koppers, burgemeester van de gemeente, haalt het. Ik dank u zeer. Einde van deze uitzending, want we zijn al over de klok van half elf heen. Naida, goedemorgen. Excuses. Hey Sven, goedemorgen. Ik sta hier op uh, twee meter afstand van Betty. Een prachtige Afrikaanse olifant van een paar ton. Betty treedt vanavond op hier in Heerenveen. Maar ja, niet iedereen is uh, daar erg blij mee. Want wilde dieren die horen niet in het circus volgens sommigen. Circusdirecteur Alberto is er helemaal klaar mee. Want Betty, Betty is gewoon heel erg gelukkig bij ons, zegt hij. Ja, het wordt straks een uh, wilde discussie hier in de bus. Maar dat allemaal na het nieuws met Mark Visser. Radio 1. NOS-journaal. Werkloosheid onder jongeren loopt op, blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers. In het tweede kwartaal zaten 108.000 jongeren tussen de 15 en 25 zonder werk. Vooral onder jongeren die niet meer naar school gaan of een opleiding niet hebben afgerond, stijgt de werkloosheid. In heel India wordt vandaag gestaakt tegen een verdere opening van de markt voor buitenlandse bedrijven. Fabrieken, scholen en winkels blijven dicht en er rijden veel minder treinen en bussen. De oppositiepartijen en vakbonden hebben tot de staking opgeroepen. Microsoft zegt een oplossing te hebben gevonden... voor het veiligheidslek in Internet Explorer. Het bedrijf heeft een professorische Fix-It-tool online gezet... waarmee mensen de browser weer veilig zouden kunnen gebruiken. Morgen komt een definitieve oplossing beschikbaar... staat in de verklaring van Microsoft. En in België is de nummer twee van de radicale moslimgroep... Sharia for Belgium opgepakt, meldt de krant De Standaard. Isham C. was volgens justitie een van de leiders van het protest... afgelopen zaterdag in Antwerpen... tegen de Amerikaanse anti-islamfilm Innocence of Muslims. Die betoging liep uit op rellen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, nog twee files bij Amsterdam. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam voor Knopend Koenplein 2 kilometer. Op de A10 de Ring Amsterdam-Noord tussen Kadoele en Knopend Koenplein 3 kilometer. Dit is radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Naida Orange. Iedereen is er wel eens geweest, het circus. Maar de afgelopen jaren is ook dit traditionele volksvermaak onderwerp van discussie. Want sommige circussen huisvesten wilde dieren als olifanten of tijgers. Ja, En daar is niet iedereen gelukkig mee, want wilde dieren moet je niet in de tent gevangen houden. Wilde dieren horen in het wild. En uh, naast ons, op twee meter afstand, als ik uit de bus naar buiten kijk, zie ik staan Betty. En de vraag is, heeft de olifant Betty het echt zo slecht? Ook een circus moet aan allerlei dierenwelzijnsregels voldoen. En die zijn in Nederland best streng. Dus ja, wat is het probleem? Is een circus met wilde dieren soms niet meer van deze tijd? Dat kan ook. Of moeten we deze hardwerkende artiesten met rust laten en genieten van hun, van hun werk? Want laten we wel zijn, een circus is ook gewoon heel erg gezellig. Praat mee en bel met 0800 1121. Stuur een tweet naar hekje lijn 1 of mail naar lijn1apenstaartje ntr.nl. U kunt ook naar de website lijn1.ntr.nl. Live vanuit Heerenveen, welkom bij Lijn 1. Boah! Ja, bij mij in de bus hier in, Hilver, in Heerenveen is het... Alberto Althoff, directeur van Circus Renaissance en Topdomter. Nou, ik zei het al, als we naar buiten kijken, dan zien we Betty. Ja, is Betty gelukkig, Alberto? Nou ja, dat moet je even aan mezelf vragen, denk ik. Maar... Uh... Ze is al uh, 29 jaar bij het circus. Uh, meneer Masson, die naast ons zit, die reist in de wereld rond... heeft ook een eigen circus gehad in Frankrijk. 29 jaar heeft hij twee olifantjes gekocht, 29 jaar geleden. En die hebben het uh, 25 jaar met elkaar uitgehouden. En heb je wel eens, als er twee oude mensen met elkaar wonen, dan gaat er eentje die overlijdt. Ja. En dat is ook met de olifant gebeurd. En nu is de laatste vijf jaar is Betty alleen. Bertie alleen. En dat is alleen maar gekomen omdat wij in het circus niet meer de mogelijkheid hebben andere olifanten erbij ja. te komen. Dat is ook een, uh... okay. Maar Alberto, en... Betty is geboren in het wild? Uh, dat weten wij niet. Ja, uh... nou, dat weet de meneer die haar heeft gekocht wel, nou, toch? Nee, Waar nee, heeft nee, hij haar gekocht? Uh, Waar koop hebben... je een olifant? Uh, nou, dus, dus zo in de laatste circa 40, 50 jaar zijn er heel weinig dieren uit het wild gekomen. De meeste dieren die wij gekocht hebben zijn uit dierentuinen. Ja. Dat is niet alleen met olifanten, tijgers, kamelen, neushons. Uh, dat hebben we allemaal ook allemaal gehad. Ze komen allemaal uit andere dierentuinen die een heel stel gekocht hebben. En die ook weer verder verkopen. Alleen in de laatste jaren is dat veranderd. Dierentuinen verkopen niet meer aan het circus. Wel aan dierenhandelaren die dan ook weer verder verkopen aan het circus. Maar uh, wij weten bijna in die tijd ook niet waar een olifant echt vandaan komt. Ze komen allemaal uit Afrika. Dus jullie weten niet zeker hoe Betty terecht gekomen nee. is hier? Wij hebben nog nooit in het circus in, in, in de afgelopen 50 jaar... Uit, uit, uh, uit Afrika of uit ja. landen uh, komt. En de grote vraag is en blijft. Is Betty gelukkig of niet? In de bus Leonie Vestering ook. Directeur van de vereniging Wilde Dieren de tent uit. Leonie, als we naar buiten kijken. Betty, is ze gelukkig? Nou, wat mij als eerste opviel toen ik hier aankwam. Is dat Betty inderdaad op het grasveld staat. Terwijl ik heb begrepen. Uh, dat toen het circus hier gisteren ook stond... dat Betty uh, onder een afdakje stond. En continu stereotyp gedrag... Uh, nou, nee, heeft het niet, had, u, had u even de tijd moeten u... nemen. Gisteren stonden wij niet... Uh, onder een afdakje. Ge het regende. En als we een olifant in de regen laten staan... dan zijn mensen ook ontevreden. Dus wij, als zo gauw als het gaat regenen... gaat hij gewoon onder zijn afdakje. Waar die ook een vrije uitloop heeft. U heeft ook niet gezien, aan de achterkant van het circus... is er een soort veld... waar uh, kinderen met motorfietsen en fietsen... de hele tijd crossen. Daar hebben we eergisteren al... Toen aankwamen, is hij gewoon in het wild helemaal lekker lang gelopen met maar zijn Hij zegt in opzicht... het wild, wat is het wild dan? Voor het een wild, olifant de achterstaan, in achterstand? Daarachter staan lekker heel veel bomen, planten, eh, bossen, bergen. Daar is hij de hele dag bezig geweest. Als u dan gaat kijken, als u even de tijd neemt, misschien heeft u een rubbelazen bij bui... Als u het wil doen, want u heeft nooit de tijd genomen om naar het circus te komen. Nou, ik, ik heb zelf, nee, ik, ik ga u even onderbreken, want ik, ik heb meneer Masson nee, ontmoet niet. Uh, drie jaar geleden. Toen was hij nog uh, in een ander circus actief ja. uh, met Betty. Toen hebben we ook met elkaar gesproken. En een van de dingen waar we toen over hebben gehad is uh, dat uh, ik heb gevraagd, gebruikt u een olifantenhaak? En, uh, meneer, Wat is een olifantenhaak? Dat is een, een, een stok met een punt en een haak eraan. En daar kun je eigenlijk een, een, een olifant mee duwen en trekken. Dus daar kun je mee oh, kunstjes okay. aanleren. Ja. En meneer Masson heeft destijds aangegeven van goh, ik gebruik die haak niet... Nou, daar was ik heel blij mee. We hebben ook over met elkaar gesproken van... Goh, hoort. Want die haak, dat is niet goed voor de olifant. Dat doet pijn. Of wat nou ja, dat problemen? kun je jezelf wel voorstellen natuurlijk. Een haak doet pijn. Ja. En een olifantenhuid is een niet zo nee, dik als mensen nee, nee, denken. Nee, nee, nee. Dat we is kun, gewoon we gevoelig. We staan naast de olifant. En als je de tijd had genomen, je hebt een dierenarts meegenomen. Die hebben wij wel de tijd voor genomen. In Kamp hebben wij een dierenarts laten komen. Dan hebben we de hele olifant laten controleren dat er nergens een klein puntje zit. Ja. En een, een dierenarts kan ook controleren of het een oud puntje ja. of een puntje van vijf of tien jaar geleden is. Nergens maar Leonie, is jij hebt gekeken naar, naar de olifant. En jou viel toch iets op. Jij bent geen dierenarts voor de, voor de goede orde, maar toch viel jou iets op. Wat valt jou op als je kijkt naar Betty? Klopt. Nou, het eerste wat ons opviel is dat olifant Betty uh, uh, vrij stevig is. Dat betekent dat ze te veel te eten krijgt en te weinig te uh, beweging uh, Normaal heeft. Normaal krijgen ze te weinig te eten en nu krijgen ze te goed en hebben ze te veel te eten. De nou, obesitas bij een olifant is ook niet wat je, wat je wenst. Wat mij ook Menevrouw, is opgevallen gaat is gaat dat haar linken... Gaat u wel eens naar een dierentuin toe? Dan ziet, u, dan ziet zij er nog een beetje in de middel uit. Maar de meeste olifanten ja. in de dierentuin, vooral Indische olifanten... die klappen ja. uit elkaar, omdat ze het allemaal te goed hebben... in, in de dierentuin en in het circus. En wat ik dus en wil nu zeggen, moet je terug gaan kijken naar nee. de filmen in Afrika... waar ze eerst een 60 of 80 kilometer moeten lopen... Dus dat valt bij wel mee, zegt u. Olifant Betty krijgt te weinig zij beweging. En daar heb, gaat het mij op. Ik heb in mijn okay. leven ongeveer 30 olifanten ja. gedresseerd. Te weinig maar, beweging. Alberto Leonis, ik denk, ik Leonis zegt te weinig beweging. Ik te weinig beweging krijgt. Want als ik nou u... Nou, u, waar u nu op zit, denk ik dat ze een beetje te dik is. Dus u moet zich eerst een beetje bewegen. Nou, ik zie een Dan mooie, een prachtige, een beetje... slanke vrouw tegenover mij zitten. Ja, ik Albert. denk dat dat ,50 niet 50 dat Leonie te dus zwaar is. Dat ik weet, weet ik zeker. Maar Leonie, jij zegt overgewicht. Ik moet je zeggen, ik heb dikkere olifanten gezien, maar oké. Okay. Maar wat nog meer? want je, Jou viel iets op aan de poot, hè? Klopt, hij. De linkerpoot linker voor is, is erg verdunt. En we hebben ook heel ja. veel beelden waar olifant Betty aan de ketting staat. En dat is iets de, waar de, de kunnen... De beelden die u nee, heeft, dat is al van jaren, jarenlang geleden, in alle dierentuinen, als je teruggaat... nog niet eens zo lang geleden stonden alle dierentuinen... de olifanten vast aan kettingen. Ja. Dat is nog niet eens zo lang geleden. Maar dat ze allemaal dat stonden, Alberto. Nee, dat, dat is niet is nu, per se goed, toch? Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is nu pas allemaal veranderd... omdat ze allemaal met de tijd mee moeten gaan... omdat okay. er heel veel commentaar is. Maar in iedere dierentuin in Nederland... nog een paar jaar geleden stonden ze aan een ketting. Ze hebben nu speciale hokken gebouwd... tot ze allemaal losstaan. En Betty maar staat u kunt als de geen hokken bouwen en daar gaat ja. het om. Nee, het wij zeerlijk, hebben, wij hebben een wagen die hekken. net zo groot is als een hok als in een dierentuin. Daar staat ze de hele dag los in. Zelfs met de reis staat ze er los in. Alleen als je een keertje de tijd neemt... een keertje meereist met de olifant. Je mag ja. ernaast zitten. Want, kijk, Alberto, Leonie, Alberto zegt mm -hmm. het nu al een paar keer. Als je de tijd neemt, als je nou eens een keer komt kijken... Uh, jij bent van die, uh, directeur van die vereniging Wilde Dieren Klopt. Tent Uit. Jullie ja. vinden dat het uh, beter moet gaan met Betty. Ben je wel eens wezen kijken of is dit de eerste keer dat je Betty weer ziet? Nee hoor, nee, ik heb vaker Betty gezien. En wat ik ook al eerder aangaf is dat ik ook met de dompteur uh, in gesprek ben geweest. Ja. Dus ik ben hier al vaker geweest. Hey, de en vrouw van de dompteur zit zien. hier. Hè? Dan gaan we even naartoe. Want de dompteur zelf, Marion Masson, spreekt uh, ja, niet zo heel goed Nederlands. Janine Masson in de bus. U bent eigenaresse van olifant Betty. Ook een beetje raar iets eigenaresse. Maar goed, u bent eigenaresse van olifant Betty. Ik ben de moeder van Betty. U bent de moeder van Betty nou, is uw dochter is het een dochter? Ja, het Betty. Is, dochter, ja. is uw dochter gelukkig? Ja, heel gelukkig. Maar ze uw is dochter heeft overgewicht zegt, zegt nee. Uh, nee, die mensen praten over dat ze echt niet weten. Nee. Nou, ik heb mijn... mijn, mijn Leunie. Uh, ja, wat ik nu zeg, dat komt van, van olifant-experts. Ik heb van olifant-experts een, een... Maar een... laat u haar ik... eerst even uitspreken. maar wat zeggen die olifant-experts? Als zij nu een, nee, als zij nou... haalt, een Alberto, haalt... Alberto, laat haar eerst zeggen wat, wat die olifant-experts zeggen. Kijk, wij vinden het heel erg belangrijk... dat, zeker in zo'n discussie... en dat merken we nu al, zijn er heel veel emoties in gemoeid. Dus wij baseren onze argumenten altijd op wetenschappelijke informatie. En dat zijn dus inderdaad dierenweten. Of dierenbiologen. Ja. Uh, dus dat betekent dat wij inderdaad dierenartsen erbij hebben gehaald om te kijken hoe het met Betty gaat. En die komen dus inderdaad met conclusies. Dat bijvoorbeeld olifant Betty bang is voor pijn aan haar slurf zodra ze de olifantenhaak ziet. Dat Betty inderdaad aan de ketting staat. Dat ja. Betty solitair is en dus ontzettend last heeft van verveling omdat ze geen, geen soortgenoten om zich heen nee. heeft. Maar okay, mag ik dan een antwoord geven? Ja. Oké, okay, dat ze geen soortgenoten hebben. Kijk, als je, misschien jouw ouders of mijn ouders, als die tegen de 65 of 70 lopen. en één daarvan die overlijdt de een of andere ziekte. dat kan gebeuren, dat gebeurt dagelijks in Nederland: ja. dat oude mensen overlijden. Maar dan, Betty is niet uit. En, nee, maar mag ik even? Ik, ik, ik was toch nu aan het praten. En je hebt dan de kans dat mijn vader nog een beetje goed eruit ziet of mijn moeder. Oké, okay, maar wat wilt en, u en, zeggen? En, die, ik wil zeggen, en die proberen nog een, een, een partner te vinden. Ja. Ja? Dan is dat mogelijk, omdat dat dus, vrij is in Nederland. Betty maar heeft gewoon geen familie meer. Maar, maar wij zijn niet vrij in Nederland meer. Ook überhaupt in, in ja. een groot gedeelte van Europa. Nog een olifant erbij te kopen. Ja. Dat hebben dit soort mensen die daar tegenover mij zitten verboden. Waarom en bent wij... u zo boos op wat u zegt, dit soort mensen? Waarom bent u zo boos op Leeuwen? Ja, Omdat zij allemaal verschillende. Dingen tegen het circus hebben. Wij mogen, ze zeggen, een olifant mag niet alleen zijn. Ja. Maar we mogen er ook geen eentje bij kopen. Als het dan ons ligt, wil, willen we liever met twee, drie olifanten. Maar ik reizen. heb een perfecte oplossing voor ja? u. En wat is er ah, is Leunie, de oplossing. Nou, we hebben. Ik uh, heel heel ons... en dat u nog een paar olifanten erbij neemt. Nou, heel even wachten. We hebben contact gehad met olifantenopvangcentra's over de hele wereld. En die willen ons een olifant geven. Laat je haar even, ja, even uitspreken. Ja. Uh, en we hebben gekeken wat is misschien voor wat wij vinden, in ieder geval. En nee, u zal het weer zeggen. Okay, wat mee is dat, dat zijn, De beste oplossing voor Betty is een opvangcentrum. We hebben eentje in Zuid-Afrika. Afrika gevonden, eentje in Amerika. Ah. Betty moet naar Zuid-Afrika. De moeder van Betty. Olifanten. Ik ga even naar de moeder van Betty, Janine. U ja. moet uw kind gewoon uh, naar een opvangcentrum in Afrika sturen. En waarom zou ik dat moeten doen? Ja, Omdat het het beste is voor Betty. Ik denk, denk dat wij het met z'n allen over eens zijn dat wij het beste willen voor Betty. Wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie met z'n allen? Nou, maar ik, denk ik denk wij. Wie wij? Wie is wij? Nou, wij hier, die nu u rond betreft, de tafel u zitten. Maar wilt u niet het beste voor Betty dan? Het beste maar voor, maar bed het beste is als voor als... Betty is bij ons, mevrouw. En Want u bent die... de moeder? Ja, ik ben de moeder. En dan mag u nog tien keer zeggen, ik ben haar moeder. Ja. Wij kunnen nooit niet weggaan. Altijd blijft er iemand van ons bij Betty. Wij zijn er dagelijks bij. Wij gaan er twintig, dertig keren bij. Ze staat altijd neven ons. Ja. Als we dat kind wegdoen, dan sterft ze gewoon. Ja. Nou, dat is niet waar. We u ja, het het spreekt over hebben iets dat u vaker... niet weet hoor. Ik heb nee. heel veel ervaringen mee. Ja, en ik begrijp dat er een ben emotionele ik niet zo vast discussie is. Er zijn heel veel circusdieren in het verleden. Apen, olifanten, ja. andere dieren die heel sociaal zijn. Die misschien ook een hele hecht... Band met hun Aan de telefoon hangt meneer Prent van de Stadspartij Plop. Meneer Prent, zegt u het maar. Bedankt voor het wachten. Ja, goedemorgen. Uh, nou, ik volg deze discussie met meer gewone belangstelling. Want volgende week dan slaat uh, het Circus Rindt tenten op in de gemeente Assen. En het toeval wil dat wij vanavond in de gemeenteraad van Assen praten over een, over een voorstel om te komen tot uh, het weren van circussen met exoten, vooral wilde dieren, in de gemeente Assen. U wilt ze niet in uw gemeente hebben? Uh, wij willen daar een, een, een, de, in ieder geval geen circussen met, uh, met wilde dieren, exoten zoals uh, tijgers, ja. leeuwen, olifanten, et cetera. Okay. Die willen wij eigenlijk niet meer binnen de gemeentegrenzen hebben. Oké. Okay. Wel circussen met van alles uh, wat er nog wat acrobaten, jongeren, ja. en, en, noem het allemaal maar op. En ook wel met paarden, et cetera. Okay. Maar zeker niet meer met exoten. En de wij, wij praten daar vanavond in de gemeenteraad van Afro. Ga, gaat u Heel nog gelijk even over hebben dat u de subsidie geeft voor circussen. En dat u dan zorgt dat, het, dat en zonder dieren ook in stand kunnen blijven. En kunt u ook zorgen gelijk in... in, in ik ken een trein in Assen, daar kwam ik als klein kind aan met circus Boltini. Ik ben in het Cekers geboren en ik ben van drie generaties van het circus. U heeft in Assen zelf misschien ook al 200 rotondes laten bouwen... die een paar ton per stuk kosten. Als u nou denkt één rotonde mindertje te bouwen... een keertje een Cekers trein in te richten waar ook een gasvat ligt... waar wij de dieren in neer kunnen zetten. U heeft een groot geasfalteerd trein met klinkers... Ja. waar normaal parkeerauto's op staan... En een een trein heeft nog nooit iemand aangedacht. En als wij nu ook niet in Herenveen zelf de macht hebben genomen... en een, een trein tot onze beschikking hebben genomen waar we onze olifant neer kunnen zetten... Ja. u heeft al jarenlang heeft Alberto, een plaats in, in, in ik Assen... ik heb voor en nog u. nooit aangedacht een cirkel ja. uit te rusten. <laughs> Alberto, neem een slok water... Dank u wel, meneer Prent. Aan de telefoon mevrouw De Nooyer. U bent dat gezeur zat over circussen. Zegt u het maar? Nou, dat is een, dat is een understatement. Ik ben er onvoorstelbaar scheidziek van. Van al dat gezeur, van al die splinterpolitieke partijtjes, van al die actiegroepen die opkomen voor het belang van dieren. Maar ondertussen wel prachtige leren tassen dragen. Leren schoenen En nee, ze worden. Ik willen iedereen aan de bio-industrie hebben. Nou, echt, ik heb het echt gehad. Waar nou. Nederlanders goed in zijn, is het om ver. Mevrouw, mag ik iets vragen tussendoor? tussendoor? Mag Leenie, ik iets vragen? Leonie, reactie. Wat is er mis mee om een beetje diervriendelijk te zijn? Ik ben hartstikke diervriendelijk. <laughs> maar dat wil niet zeggen dat ik mij laat verleiden tot excessen zoals u. U bent gewoon echt een zelle, een, een, een, een fanaticus. Daar moet u gewoon mee ophouden. De mensen hier willen het leuk hebben. En u behoort tot het type mensen dat het gewoon voor de mensen verziekt. Oké, okay, dank u wel, mevrouw de Nooyer. Alberto... Kost dit het circus geld? Dit? Dat het circus geld kost? Ja. U moet niet denken dat als wij dieren hebben dat het geen geld kost. Dieren, wat in ieder geval... Nee, nee, nee. Uh, wat ik bedoel is, kost het geld al deze negatieve publiciteit? Niet, zeer zeker. We hebben, ik, ik, ik heb hier een naamje voor u. We hebben uh, samengewerkt. Zoals circus kan alleen maar in stand blijven in de laatste jaren. Dat we werken met maakplaats, vakantieveiling, ticketveiling. Ja. Alle mensen die natuurlijk niet alleen circus blijven aanbieden. Blijven mensen weg nu? Nou, ook we hier hebben, we hier hebben toch al van Coupon... Uh, hebben. Coupon, dat is ook een zaak. <laughs> dat. En mevrouw Lilian Duts, die gewoon uh, afgezegd heeft met het circus verder te gaan... na de tegen negatieve uh, publiciteit van deze mevrouw die tegenover me zit. Ik durf ja. haar naam nog niet uit te spreken. Leu want dan, moet ik al, dan word ik al slecht. Nee, maar ja. maar dat, ja. daar heeft mevrouw de, de mevrouw Lilian Duts opgezegd... Coupon die wil niet meer samenwerken ja. met het circus. Alleen, doordat die mevrouw ze ingezet heeft in Amsterdam-West... waar ze dan ook geen dieren ja. meer willen hebben. In, in en in Assen mag u misschien straks in ook Assen. niet meer komen, horen. Nee, natuurlijk niet, want ze hebben... Ze moeten natuurlijk weer een paar rotondes nieuw in Nederland. Dat is vrede maand ja. aangezegd. Maar we daar heel veel in... voor. Mag reageren. Ja. Kijk, wat ik ontzettend vervelend vind, is dat het zo ver heeft moeten komen. En wat ik net ook al aangaf, ik ben drie jaar geleden ook al langs geweest. En toen al gezegd, moeten we. Alleen niet maar wat over doen. drie jaar geleden, want nu heeft hij. Waarom heeft hij het niet over nu? Ik heb over drie jaar geleden was in Nederland alles anders. Kijk, ze waren in de dierentuin ook nog alles anders. U, u bent verantwoordelijk voor wat er in uw circus gebeurt. Wij hebben videobeelden gekregen over wat er gebeurt in de circus tent. En Wat is er gebeurd? Is er gebeurd, dan? Dan? Is er gebeurd dan? Wij hebben hele duidelijke beelden dat de domteur, de olifant om te haken op een ruwe wijze, gebruikt op, een op een verschillende plekken. Heeft u de haak wel eens in de hand Doet uw man dat, ja. Janine Masson? Want dat is uw man, hè, waar nee, we het over ik hebben. Ga het nee, we gaan even, even, even naar halen. Janine Masson. Gaat u hem halen? Gaat u de haak halen? Gaan wij dan kijken. We gaan even die haak halen. En ja, dan, dan vrouw, dan meneer Masson, gaat u de haak even halen? Nee, ik ga hem halen. U ik gaat ga hem halen. halen. Ja, ja. Even voor de luisteraars. Als u, ja, luisteraars, als u wilt twitteren... vergeet niet de hashtag te gebruiken. Hashtag lijn 1. Lomo Art die zegt... elk dier in een circus is mishandeling. Daar is geen twijfel over mogelijk. Leonie, we wachten op de haak om te kijken hoe erg die haak is. Uh, jij hebt het, jij, Leonie, jij hebt het ook moeilijk, want jij hebt bedreigingen gehad. Wat kun je daar nou over vertellen? Wat is er aan de hand? Uh, ja, dat is iets dat speelt al jaren. Uh, kijk, op het moment dat je je ergens voor inzet... en ik denk dat het van beide kanten op, op allerlei onderwerpen ge, ja, ja, maar gebeurt. jij zet je in voor dierenwelzijn, jij zet je in voor Betty. En toen? Toen werd het vervelend. Ja, dat, maar dat gaat over meerdere onderwerpen inderdaad. Het, het is zo inderdaad dat, dat er mensen zijn en die zijn het niet met mij eens. En die laten dat op hele ongenuanceerde wijze, Laten ze dat merken. Wie zijn die mensen en hoe doen ze dat dan? Wie die mensen zijn, ze laten geen briefje achter met namen helaas. Het zijn vooral mensen die zich inzetten voor het klassieke circus. En hoe doen ze dat? En wat doen ze? Ja, Ik vind het wel een beetje een privé-issue. Maar dat zijn mensen die komen op privégebieden. Die nemen spullen mee. ook bij ons? U komt ook bij ons op privégebieden? Die niet van hun zijn. Het zijn doodsbedreigingen. Doodsbedreigingen? Ja, regelmatig. Telefoontjes. Van mensen uit het circus? Uh, van mensen uit het circus en nou, dat, van mensen Nou, dat denk ik dat die mevrouw die er niet circus... kan zeggen. Dat het uh, van mensen uit het circus zijn. Want als ik dat had gezegd, dan had ik beslist al een, een optie gezocht voor dat te doen. En dat komt zeker niet uit het circus. Dat uh, dat, dat soms nee, maar ik, gezegd Kijk, worden. er zijn heel veel circus nee, nou, in Nederland. Nou, nou, en nu u, nou, u weer neemt u dat circus, mevrouw. Zijn in Nederland zijn hmm. er maar twee circussen op het moment. Twee die in het circus die van Nederland zitten. We hebben het over Nederland. Ja. Ja. Maar we zijn of of ook bent u ook in het buitenland bezig? Nee, even wacht, over er zijn heel in veel circus. Maar in in meneer nee, Alberto, nee, als, even, als Leonie zegt: ik krijg doodsbedreigingen. Maar niet van het circus. Ja, niet nou, ze zet zet zetjes, zet ze wel in. Dat mag je dus namen noemen. dan kunnen we dat. Ja, maar, maar dat zo... weet ze niet, want ze laat geen briefje nou, met naam ja. achter. Want Zij, zo lang zijn ook mensen met deze mevrouw horen bedreigd dat het circus gaat uitsterven, omdat we nu al coupon en verschillende andere instellingen ja. met het circus samenwerken. En daar kunt werken. u als ondernemer dus op inspelen. Die mevrouw heeft niks te verliezen, want als de partij van de dieren heeft nu maar twee zetels en volgend jaar zijn ze er helemaal niet meer. En die mevrouw houdt volgend jaar op, omdat ze misschien een keertje echt een keertje man krijgt, waar ze verliest en wordt dat ze iets anders te doen krijgt. Maar nu heeft ze helemaal niks te doen. Heb je man bij Nee, dat is natuurlijk een dat een onderwerp waar wij helemaal niet mee bezig zijn. Dat is afleiden van waar het dan Maar wij zijn wel bedrijf. Leonie, laat het alsjeblieft hebben waar het over gaat. Betty staat hier naast. en zit een beetje te bekken over wat er allemaal aan de hand is. Betty staat hier naast. Betty zit niet te denken geven ze ons niet de kans... nog een van buiten te nemen in het zit. Alberto, Leonie, heb je huisdieren? Ik heb geen olifant. Wat heb je huisdieren? Daar gaat het nu niet over. Nee, maar daar gaat het, wel, mee. Nou over. Ik Leuk Leuk het niet over. Ja, er gaat zijn honderdduizend mensen Albert. die vijf, zes ogen hond hebben. Die de hele dag met z'n tweeën werken. Wat moet in Nederland? Anders kunnen ze niet volhouden. En dan komen ze om vijf uur terug. Gaan een half uur wandelen met de, met de hond. geven de hond de trap onder de kont opschieten. Want de televisie begon zo. Moeten we moeten nog eten. En ziet u de volgende Welk... dag weer de hele Leuk dag boven heb je een huisdier? Ik heb zelf geen huisdieren. Je hebt geen huisdieren? Ben je. Uit principe? Nee, ik heb zelf, uh, ben zelf erg druk met wilde dieren de tent uit. En ja. vind ik dat Maar als weet je, huisdieren huid waren de vroeger de ook wilde dieren, toch? Oh. Maar ja, maar dat zijn inderdaad. Er zijn nog twee tenten de in Nederland, mevrouw om. Wat heeft u er zo mee te doen dan? Oké, okay. heren en dames. Oh jeetje, deze is waar. Janine Masson, dank u wel. U bent op nog gaan halen. U bent de eigenaar van Betty. Dit is waar jij tegen bent, uh, Leonie. Kun je even beschrijven wat we hier zien? Ja, het is een metalen buis van ongeveer, denk ik, uh, 30, 40 centimeter lang. Er zit een punt aan en een haak aan. En ja, je met moet de... even naar de punt voelen hoe de punt voelt. En dan op, ik ga, we Alberto, een ik ga aan de punt aan voelen. voelen. Ik zie het al. Ja, deze het is niet een scherpe haak. Er zit een dit is kleine... de haak die, die je altijd Alberto. gebruikt als die gebruikt. Alberto, ik doe nu even mijn duim op de punt. En als ik hem zo doe, denk ik, valt het me al mee. Als ik een klein beetje doordruk en dan Juist. ben ik niet eens sterk, doet dit echt verdomde pijn. Ja, maar... Nou, doe het zelf u, maar even. Nou, zal ja, ik, ik, kom, ik, zal ik, ik het even ik, ja, zal ik prikken? Doe maar, doe maar Ja, dan kan ik... Doe even, doe even de binnenkant van je hand. Oké. Okay. Ja, dit is geen, geen lekker gevoel. Rien, Rien, mijn redacteur zit hier. Rien, mag ik? Klaag je me niet aan? Hoe voelt het? Eerlijk zeggen. Ja, je voelt het wel. Denk je dat een olifant dit voelt? Doe even, Een ja, olifant ja, heeft natuurlijk wel een veel dikkere huid, dus ik weet niet hoe dat zit. Een olifant okay. heeft inderdaad Ik doe een dikke nu op mijn huid, mijn maar bijbeen. ontzettend gevoelig. Kijk, als het niet zou werken, als, het, als hij het niet zou voelen... dan zou die hele olifantenhaak geen nut hebben. En hij wordt dus gebruikt omdat het dus wel degelijk werkt. Ja. En wat mij opvalt, is, is dat um, een, een dier wordt getraind... dus op basis van pijn en dominantie. En wij vinden dat als, geen als, als, als plezier. Als een olifant traint met dominantie en met pijn... dan zou hij niet 30 jaar, ja. jaar bij de, de, de ja. domteur blijven. Dan had hij maar lang de lang do doodgemaakt. Want een olifant vergeet nooit iets. Van. Nee. Maar waarom heeft, misschien kunt, kunt u dat uitleggen... de domteur de keuze gemaakt? Drie jaar geleden zegt hij, ik gebruik de haak niet. Nu wel. Waarom is die keuze gemaakt? Waarom heb het over drie jaar geleden? Over drie jaar geleden was in Nederland alles nog anders. Nee, we dat maakt het nu... niet Wat uit. Wat betekent in Nederland Alberto, u zegt dus drie jaar geleden mocht het in Nederland wel. De regels rondom dierenwelzijn zijn ver verscherpt. Is dat het, Leonie? Sorry, ik miste de vraag even. Nou, de vraag was, zijn onze regels verscherpt in die drie jaar? Want er zijn het helemaal drie geen drie regels. Geen specifieke regels voor het welzijn van wilde dieren in circussen. Oké, okay, ja, dus er twee... moeten regels en, komen. En in een dierentuin, u en moet, moet er een niet verbod komen. in een circus hebben. Ieder Mensen, dierentuin. ik ga even... Alberto, u mag zo, want ik ga even naar onze luisteraars. Ik zie hier een tweet. Museum Jokas zegt, circus meneer kletst, kletst uit zijn nek. Maar hoe dan ook, wilde dieren horen niet in het circus. A circus is heel leuk, Zonder dieren. En u heeft, iets, u heeft ook koeien. Friese koeien heeft u ja. ook, hè? Komt u nou uit Friese koeien? Ja, ik moet kan. u zeggen, koeien horen toch echt wel in de wei, vind ik, hoor. Ja, die horen, die horen, die horen ook in de wei. Want een Nederlandse koe die heeft maar vijf jaar te leven. En ze horen echt dat ze gemaakt worden voor melk te produceren... of dat je vanavond een lekker biefstukje kunt heet. Daar horen koeien voor. Ze horen natuurlijk niet in een circus -biefstuk. En waarom heeft hij ze dan huh? bij u in het circus? Nou, omdat ik denk... Van toen, toen ik, ik had een kalfje in, in een kleine kinderboerderij in het circus lopen... en dan vonden de hele kinderen vonden het heel erg leuk... om naar de kleine kinderboerderij te kijken ook. Toen, dacht, toen kwam ik op het idee... Toen kwam het ook op het idee dat ik, uh, dat ik uh, zes koeien ging kopen en ging dresseren. Ja. Daar hebben we heel veel succes mee met de koeien. En ik dacht ook, okay, waarom horen ze alleen maar als piefstukje of als melk te produceren? Doen ze maar in het circus. We doen ze een in het Leonie, circus. kan dat? Nee, ik, ik denk nee. dat het heel erg belangrijk is dat wilde dieren gewoon in hun eigen natuurlijke omgeving hoort. En natuurlijk nee, kun je beter niet meer. Nee, laat, nee laat me, me heel even uit. Ze stelten nu de vraag leven. over de koeien. Onze koeien hebben nog horens. Ze, zien, ze zijn 18 jaar nee. oud. En ze hebben mooiere benen en staan mooier op de benen dan u. Okay. Ze zijn hele mooie olifantjes. En u, nog je, of Alberto, koeien, ik heb... u kunt er nog jaloers op zijn dat u zo'n lichaam hebt als deze koeien van 18... want de meeste koeien van 18 leven niet meer in Nederland. Nogmaals, en ze nog er zijn zit een prachtige overhoog. mooie vrouw tegenover, Alberto. Alberto, uh, Circus Salto zegt... ophouden de circuscultuur te pesten. Werken met dieren moet gewoon kunnen met respect. Regelgeving is de oplossing. Vraag voor jou, uh, Leonie van Tweetkweker, Die zegt, is dierenwelzijn belangrijker dan het welzijn van circusmensen? Dierenwelzijn is belangrijker dan vermaak... En daar gaat het ons om. Op het moment dat er dierenleed, sprake is van dierenleed is het geen entertainment meer. En dan vinden wij ook het moet stoppen. En daarom zeggen wij ook wilde dieren horen niet thuis in het circus. En voor gedomesticeerde dieren zoals koeien, paarden, honden bijvoorbeeld. Moeten hele strenge regels komen okay. om dus wel het welzijn garant te stellen. Dankjewel. Eén zin voor jou Alberto. Als je kijkt naar Seek de Soleil... dan werken ze allemaal met kleine Chinezen en Japannetjes... van 14, 15 jaar oud artiesten. En die worden al gedrild vanaf twee jaar oud. Ja. Die krijgen meer slaag... meer slaag en pijn... Ja, dat er überhaupt in, in, in, in de wereld bestaat. Van okay. kinderleed. Ja? Dank je wel, Alberto. Dank je wel. Nog één laatste tweet van Aldo Huizinga die zegt: uitstekende discussielijn 1. Circusdirecteur verdedigt, maar heeft geen argumenten waarom wilde dieren wel in circus te zien moeten zijn. Ja, en luisteraars, ik ben er zelf nog niet uit. Moet ik u zeggen, ben ik nou voor of tegen wilde dieren in het circus? Wat ik wel kan zeggen is helemaal zonder schuldgevoel naar dieren in gevangenschap kijken. Dat kan ik niet. En ik vind het erg, erg jammer dat ik geen olifantfluisteraar ben. Tot ziens en tot morgen. Afro Radiotheater, Nederlandse theaterstukken, net van de planken, nu al op de radio. Wat hebben we nu nodig om gelukkig te zijn? Met vannacht om kwart voor één de tragicomedie Boiling Frog van toneelgroep Oostpool. Je kan ook hier blijven slapen, in de logeerkamer. Over de verwoestende kracht van de economie. Voor wie snel is heb ik 7000 aandelen in een, een of ander dingetje. En dan gooi ik de hoorn neer. En de verslavende onvrede die dat bij ons aanwakkert. De buiken zijn gevuld, lichamen gekleed. Wat nu?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 E.ON levert niet alleen energie aan bedrijven... maar steekt vooral veel energie in de zakelijke relatie. Met E.ON kunt u zaken doen. Waarom begon je ook weer voor jezelf? Geen baas boven je. Aan niemand verantwoording afleggen? Ja, behalve aan klanten. En je man of je vrouw natuurlijk. Maar ook iets opbouwen. Ondernemen. Zelf doen. Ben je er klaar voor? UPC Business wel. Met internet, het 120 MB. Met directe service, tot 10 uur s'avonds. Met alles op de groei. JPC PC Business. Tot 2500 euro welkomstpremie. Kijk op eon.nl slash zaken doen. Nieuwe kabinetsplannen? Wij zoeken het uit, in plaats van zoek het maar uit. Dit was de K uit het alfabet van Alphabet Autolease. AlphabetAutolease.nl. Verrassend voorspelbaar. Dit is Radio 1.